Vooral bij de overheid gebeurt dat vaak. Daar heeft bijna 60 zijn zijn tienjarig jubileum al gehaald. Het gaat dan om werknemers die wat ouder zijn en relatief vaak een vast contract hebben. Ook in de industrie, het onderwijs, de financiële sector en de bouw zijn medewerkers vaak lang in dienst. Ruim 40 al meer dan 10 jaar. De dienstverbanden zijn het kortst in sectoren als de horeca, callcenters en schoonmaakbedrijven. Meer dan de helft zit daar korter dan twee jaar bij hetzelfde bedrijf. Israël ontkent dat zijn inlichtingendienst achter de moord op een Palestijnse wetenschapper zit. Die werd zaterdagochtend geliquideerd in Maleisië, waar die woonde. De daders schoten hem door zijn hoofd en gingen er op een motor vandoor. De Palestijn was lid van Hamas. Die organisatie zegt dat de moord is gepleegd door de Israëlische geheime dienst de Mossad. Ook de Maleisische vicepremiers zinspeelden daarop.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 De telling is in initiatief van Nederland Zoomt... een project van meerdere organisaties die zich zorgen maken om de wilde bij. Of 36.000 getelde bijen veel is, valt moeilijk te zeggen... omdat de telling voor de eerste keer werd gehouden. Het weer, de laatste buien trekken naar het oosten weg. minima vannacht tussen 10 en 12 graden. Overdag geregeld zon, maar een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 17 graden en er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, KRO-NCRW, Nachtkijkers met Martijn Grimmies. Goedenacht. welkom bij een bijzondere nachtkijkers. Vannacht struinen we namelijk tussen eeuwenoude Egyptische beelden, Romeinse torso's en prehistorische opgravingen. We zijn te gast in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat 200 jaar bestaat en dat dit jaar uitgebreid viert. Onder meer met een tentoonstelling al 200 jaar van nu, die komende week officieel van start gaat. Afgelopen week sprak ik na sluitingstijd zonder drommen bezoekers om ons heen... met verschillende conservatoren en natuurlijk met de directeur van het museum, Wim Weiland... die het na 12 jaar directeurschap ook nog altijd bijzonder vindt... om het museum soms heel even voor zichzelf te hebben. Ja, absoluut. Ik was, uh, uh, ik was verleden week in het buitenland en uh, ik was de hele week niet hier geweest en ik uh, was nieuwsgierig uh, gisteren hoe het met onze tentoonstelling over 200 jaar RMO mode voorstond en dan loop ik in mijn eentje, want het is natuurlijk nog dicht voor het publiek. Een rondje zie de vorderingen en dat vind ik iedere keer wel weer uniek. Ja, We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Uh, we staan in de grote aankomsthal. Uh, een hal uh, waar mensen 200 jaar geleden niet binnenkwamen. Het was totaal ergens anders nog, het museum. Ja. Uh, 200 jaar geleden zaten we hier schuin aan de overzijde... in de Hortus Botanicus, in de Orangerie. Maar dat was uh, absoluut meer een pakhuis dan een museale opstelling. Die kwam pas uh, ergens in de jaren 30 van de 19e eeuw. Niet zo ver hier vandaan, aan de, aan de Winkelstraat, de Breestraat. En wij zitten in dit gebouw sinds 1922. En waar wij nu staan... Dat is onze entreezaal met uh, de, de Egyptische tempel. Uh, die zaal was uh, vroeger gewoon een 19e-eeuwse binnenplaats. En je kan dat nog steeds goed zien. Boven de deur zie je de bakstenen zitten. Uh, en dat is die 19e-eeuwse allure die die binnenplaats had. En deze zaal is overkapt. als, Ik denk als een van de eerste uh, museale overkappingen van binnenplaatsen... in Museum Nederland. Uh, eind jaren 70, toen hier... De Egyptische tempel werd opgebouwd. Want er zijn een paar landen die zo'n tempel hebben gekregen. In Spanje staat hij buiten in een park. Maar dat kan hier in Nederland natuurlijk niet. Dus zij moesten overkapt worden. Zullen we gewoon eens gaan struinen door het museum? Want ja, nu we er toch helemaal alleen zijn. Het rijdt voor onszelf. Uh, hoe, hoe heerlijk is dat? Twaalf uh, jaar geleden, dus directeur geworden. Hoe, hoe trof je het museum twaalf jaar geleden aan? Uh, het... het, het, het... Het museum stond er toen niet best voor. Er waren een aantal jaren geweest waar er veel te veel risico was genomen met de financiering van reizen en tentoonstellingen. En de verwachtingen te hoog waren als het ging om tentoonstellingen in eigen huis. Dus dat was verlies op verlies. En voor mij zat er een interim directeur die dat heel goed gesaneerd heeft en ook weer. Enig relativeringsvermogen bij de organisatie had gebracht. Maar ik kwam hier eigenlijk aan in een, een, een lege kamer. waar een, een, een, wel een bed stond, maar nog geen matras op lag. En ja. uh, uh, het, was, uh, het was een beetje in zichzelf gekeerd geraakt. De bezoekersaantallen waren gezakt naar nog geen 75.000. En ik kon weer, en dat was heel. Prettig. Ik kon uh, van nul af aan beginnen. Gaan lag... bouwen? Ja, er lag bijvoorbeeld ook helemaal geen tentoonstellingsprogrammering. En dat is ook wel fijn, want als je je stempel wilt zetten. dan is het ook wel handig als je je, je, je eigen ideeën gelijk vorm kan geven. en niet eerst vastzitten aan een programmering die al lang van tevoren bepaald is. Waar ja, zullen we heen trouwens, lopen? Uh... Egyptische afdeling. Egyptische afdeling. Is dat een van je favoriete plekken? Dat je denkt van, nou ja, daar dat ben ik het meest trots op als directeur. Uh, ja, maar om meerdere redenen. Ook om de plek in het gebouw waar we nu staan. We staan voor een uh, grote ronde lift waarom, uh, uh, waaromheen onze trap cirkelt. En dit is eigenlijk de tweede grote verbouwing van het museum geweest. De eerste was die tempelzaal. Dit is overkapt in uh, de periode 98-2000. Dat was een hele belangrijke verbouwing. Omdat het ons veel meer museale ruimte heeft gegeven. Waar nu Egypte op de begane grond stond. Staat, stond vroeger ook een binnenplaats. En, uh, het heeft ons veel meer mogelijkheid gegeven... om de vaste opstelling te presenteren. En het heeft ons meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen opgeleverd. En dat is voor een museum met deze collectie wel heel belangrijk. Gelijkertijd, dat is het tweede, Ik bedoel, de architectuur is mooi... maar die Egypte opstelling staat er wat mij betreft ook heel tijdloos bij... met gebruik van staal... Glas, beton, dat, dat klinkt heel cool. Maar ook met een hele warme verlichting. Eh, we hebben dit in, in november 2016 eh, opgeleverd. Nadat de vorige opstelling 15 jaar stond. Die is dan wat gedateerd geraakt. Eh, en dat staat er nu heel fris bij. En, eh, Minstens 15 jaar, hoop ik, maar wellicht nog langer. Ja. We gaan de komende uh, uren gaan we eens even kijken waar al die spullen nou vandaan komen. Hoe komen al die spullen uit Egypte nu terecht in uh, dit museum? Uh, het zijn uh, ja, tientallen honderden voorwerpen. Uh, we staan nu voor uh, ja, wat is het? Een, een, een groot uh, kleitablet... Nou, kleintabletten zijn een stuk kleiner. Oh, en, daar, en daar staat ook vaak spijkerschrift op. We staan hier voor een groot uh, uh, relief met hiërogliefen erop. En spijkerschrift-tabletten uh, zijn vaak maar een centimeter of tien. En hier kijken we toch al gauw aan tegen een relief van 1,20 meter 20 hoog. En heel bijzonder met de kleuren van ruim 3000 jaar geleden nog op. En dat is natuurlijk uh, heel goed om aan je publiek te laten zien. Griekse, Romeinse beelden die we nu kennen in wit marmer, waren vroeger fel gekleurd. Maar dat geldt ook voor deze Egyptische reliëfs. En in deze zie je de, de kleuren nog opzitten. Er staat een glasplaat voor, eh, om het ook goed te beschermen. Eh, ons publiek heeft niet altijd in de gaten... dat dit echt duizenden jaren oude objecten zijn. En, en, en, en er is een heel klein gedeelte van onze bezoekers... wil er nog wel eens met hun vingers aan zitten. Zodat... Die neiging heb ik ook. Dat, omdat je denkt, ja, niet, niet, ik, ik heb besef wel dat het 2000 of 3000 jaar oud is, maar dat je, je denkt van als ik het aanraak, dan ben ik er iets dichterbij. Als jij in, een, in het Rijksmuseum staat, dan kan je ook heel dicht bij de nachtwacht komen, maar je gaat er toch niet je hand op leggen. En het is, heel, het is een hele rare uh, uh, uh, veronderstelling dat je aan archeologische objecten wel mag zitten... maar bij schilderijen gepaste afstand houdt. Ja. Eigenlijk moet je bij allebei hetzelfde doen. Ja. Maar, maar, maar snap je dat idee dat, dat je, als je het aanraakt... dat je dan het gevoel hebt, ik sta nog dichterbij? Ik, dat geldt ook overigens voor een schilderij, hoor. Maar dat mensen op de een of andere manier, als ze hier lopen... Uh, ja, hier er iets worden gezogen in die tijd, in die geschiedenis... Nou, dan, dan doen we in ieder geval uh, wat we proberen te doen. En dat is jou zo dicht mogelijk bij de oudheid laten komen, maar wel in figuurlijke zin. Ja, ik moet een zekere afstand blijven. Is er nou een plek in dit museum aan te wijzen? Of je zegt, als ik nou toch hier in mijn eentje rondwaal, uh, als iedereen weg is, de lichten bijna uit, dan loop ik daar even naartoe. En dan is dat toch wel een plek waar ik even weer, eigenlijk altijd weer even stil word. Uh, nou, dan wil ik je wel het beeld laten zien... dat brokstuk wat je daar ziet... waar je een, de gnoem op ziet. Ja, lopen we daarheen. En uh, uh, behalve... Uh, nee, dit is in veel opzichten heel erg mooi. Het is gewoon een brokje. En uh, een, een brok uh, een zwart geniet. En daarop zie je een god... En die god uh, die zie je met zijn voet iets rond aandrijven. Dat is een pottenbakkerschijf. En op die pottenbakkerschijf staat een homp. En dat is een klei, De klei uit de, uh, zeg maar uit de Nel. Uit, uh, als de Nel is overstroomd, laat hij daarna uh, vruchtbare aarde achter. En uit die vruchtbare aarde wordt uh, de mens geschapen. En deze afbeeldingen zijn op zich wel bekend. En dan zie je op die pottenbakkerschijf alle mannetjes mannetje en een vrouwtje staan. Maar dit is nog het stadium daarvoor. Uh, en uh, daarop zie je dus deze god de wereld scheppen. En daarom is dit ook het begin van onze afdeling over religie. Want wij, waar we nu staan gaat alles over religie. En de honderden goden die er ooit in Egypte zijn geweest. Voor mij is het ook bijzonder omdat we het, uh, dit stuk een jaar of vier geleden hebben gekocht. Het is heel moeilijk om nog archeologisch voorwerp te kopen... want uh, ze moeten een, een deugdelijke herkomst hebben. Uh, je moet, uh, dat is in ieder geval onze norm... Uh, ervoor zorgen dat je hebt kunnen documenteren... dat het voor 1970 weg was uit het land van herkomst. Kan je dat niet... Bewijzen, dan is de veronderstelling dat het illegaal is opgegraven... of illegaal verhandeld is. Dat hoeft niet zo te zijn, maar je moet het bewijs hebben. Nou, dit is een stuk waar de herkomst duidelijk van was. Het was te koop in een uh, kunsthandel. En dat was voor het, uh, in ieder geval sinds ik hier ben... voor het eerst in jaren dat wij weer in staat waren... om een stuk van enige waarde aan te schaffen. Want ik vertelde net al, ik heb veel uh, achterstallige erfenissen gehad... veel schulden moeten wegwerken. Dus kopen was er heel lang niet bij. En ik was heel trots... dat we dit konden kopen. Het museum bestaat eigenlijk uit vijf grote afdelingen. De Egypte-afdeling waar we nu zijn. Het, de klassieke oudheid, Romein in Nederland. Nederland en het nabije oosten. En uh, opgravingen in Nederland. Um, daar ga ik de komende uren eens, uh, langslopen. Praten met conservatoren van uh, die afdeling. Um, als we het even hebben over het museum aan zich. De museumwereld aan zich. Uh, de Raad voor Cultuur is onlangs ook met een advies naar buiten gekomen. In wankel evenwicht. Uh, kleine musea dreigen het onderspitten onder de grote blokbussen van grote musea. En eh, door die grote blokbussen dreigt er ook nog een soort van inhoudelijke verschraling. Hoe Ho kijk jij er tegenaan? Op een andere wijze. Uh, ik, uh, wij hebben uh, blokbusters in de afgelopen jaren georganiseerd, zoals Petra de in de Woestijn, de Cartago tentoonstelling recent de Nineveh-tentoonstelling. Die hebben alle drie boven verwachting gescoord. Dat betekent dat we gewoon een financiële plus hebben gemaakt. En die plus gebruiken wij om aan de achterkant van het museum... juist te investeren. Wij hebben vanuit de winst die wij met de Petra-tentoonstelling hebben gemaakt... voor 200.000 euro onze restauratieateliers kunnen verbouwen. We hebben uh, extra budget voor de bibliotheek kunnen reserveren. Dus uh, uh, het is niets dat je al je geld uitgeeft in blockbusters... en aan de achterkant van het museum waar collectiebeheer en restauratie zit... heel zuinig aandoet. Je probeert juist aan de voorkant wat te verdienen... zodat je aan de achterkant uh, uh, uh, wat kunt investeren... Dat is natuurlijk makkelijk gezegd als het goed gaat. Maar als het fout gaat met een blockbuster... en je zit al in een financieel penibele positie... dan kom je in die neergaande spiraal terecht... waar de Raad voor Cultuur het over heeft. Ja, maar dus is het... het ook niet zo dat de grote alles opslokken... en dat de kleine regionale musea... Uh, ja, daar gaat niemand meer naartoe... want iedereen gaat toch wel naar de grote namen. Nou, ik ben blij dat wij dan in ieder geval onder de grote namen worden gezien. Um, want wij zijn een middelgroot museum in, uh, in Nederland. Als je kijkt naar onze omvang en het aantal personeelsleden. Um... Nee, het, het, uh, uh, uh, ook kleinere musea zijn heel goed in staat om een, een programmering te verzorgen... waardoor in, in, in, in plaatsen of steden met een relatief kleine omvang... er toch best veel bezoekers komen. Het is, je, je moet een balans zoeken tussen, tussen uh, wat je uitgeeft en wat je kan verdienen. Je kan als klein museum niet eens... Niet opeens een miljoen in een blockbuster investeren. en dan 200.000 euro aan de kassa uit entreegelden terugkrijgen. Dan gaat het verkeerd. Dus je moet een beetje een balans zoeken. Maar dat betekent niet dat de kleinere kleiner worden. en de grotere uh, rijker en groter. Nee. Ik ga op onderzoek uit. Ik uh, heb zometeen afgesproken met uh, een conservator hier uh, boven in het museum. Maar uh, voordat ik daar naartoe loop, uh, ik heb aan iedereen vraag ik een, een muziekstuk. Een, een plaat waarvan je zegt, nou ja, dat past bij dit museum, past bij mij. Of dat past gewoon prettig in de, in de uitzending. Welke plaat kan ik voor jou draaien? Dat uh, is uh, Jackson Brown. En dat nummer heet For a Dancer. En uh, het zou het mooist zijn als je de versie hebt met Venice. Een, uh, een Amerikaans bandje. Uh, waar ik ooit een heel klein beetje mee heb samengewerkt. Omdat ik ooit de producent van de twee meter sessies van Jan de Oude Kroeske ben geweest. En die had ze uitgenodigd. En ik vond uh, toen ik dat nummer voor het eerst hoorde een, een, echt een heel mooi nummer. Dus eigenlijk heeft het niks met, vooral met een eigen geschiedenis te maken. Dat vind ik vooral zelf mooi. Als ik, als ik deze uitzending beluister, vind ik het fijn om het nog eens te horen. Wim Weiland, we gaan hem draaien. For a Dancer van Jackson Brown. Keep a fire in your eye. Pay attention to the open sky. You never know what will be coming down. I don't remember losing track of you You were always dancing in and out of you. I must have thought you'd always be around Always keeping things real by playing the clown Now you know where to be found i don't know what happens when people die i can't seem to rest but as hard as i try like a song i can hear it playing right in my ear and i can't sing i can't help listening and i kept feeling stupid standing round. crying is the easier down cause i know that dancing, dancing our sorrow away, right on dance, no matter what things you play anyway just do the steps that you've been shown by everyone you've ever known. Until the dance becomes your very own No matter how close to yours another's steps have grown In the end there is one dance you'll do alone Let your prayers go drifting into space You never know what will be coming down Perhaps a better world is drawing near And just as easy it could all disappear Along with whatever meaning you might have found Don't let the uncertainty Turn you around The world keeps turning around, around And around. around Into a dancer You have grown From a seed Somebody else has thrown Go on ahead and throw Some seeds of your own And somewhere between time you arrive, and the time you go, may lie the reason you were alive, but you'll never know. Voor een dancer van Venice en Jackson Brown... op bezoek van Wim Weiland, de directeur van het Rijksmuseum van Oudheden. Museum dat 200 jaar bestaat... en waar we na sluitingstijd nu ongestoord rond mogen lopen... om alle oude schatten te bekijken. Ik sta inmiddels bij Ruurd Halbertsma... de conservator van de klassieke wereld en Romeins Nederland van het museum. Eh, meneer Halbertsma, hoe, hoe vaak loopt u hier nou in uw eentje door dit museum? Ik probeer het dagelijks te doen en uh, zeker maandag is dat een uh, sensatie... want dan ben je inderdaad alleen in het museum. en Dat is ook iets heel bijzonders om één op één met die objecten ja, samen te zijn. Het blijft nog steeds een, een, een, als een soort van uh, kind in een snoepwinkel dan? Dat is ook zo. Uh, je bent ontbrengd door objecten met een hele oude geschiedenis. Daar gaan we straks wat voorbeelden van uh, bekijken. En ja, als je die geschiedenis ook in je hoofd hebt... dan heb je steeds weer een ontmoeting met zo'n object uit dat museum... in de rustige sfeer van de maandagochtend. En dat ja. is uh, prachtig. Weet u nog de eerste keer dat u in het museum liep en in dit museum? Ja, dat is in de jaren zestig geweest van de vorige eeuw... toen ik met mijn vader een bezoekje aan Leiden bracht. Het was een hele koude winterdag en uh, de oude Rijn was bevroren, weet ik nog wel. We parkeerden op het Rapenburg en we kwamen dan een uh, kale binnenplaats op... Uh, aan de gracht hier in Leiden aan, de, aan, de, aan het Rapenburg... En in die, op die kale binnenplaats, stond een Romeinse put. En door een krakende deur gingen we naar binnen... en kwamen we in zalen met krakende vloeren. En daar zagen we allerlei schatten om ons heen. En dat was een heel stil, uh, ouderwets museum. En dat was mijn eerste kennismaking. En, en uh, wat was er voor u die fascinatie met al die oude spullen, om het even zo te zeggen? Die fascinatie die is uh, tijdens mijn studie eigenlijk uh, flink uitgegroeid... toen ik hier stage ging lopen... en ook uh, geïnteresseerd raakte in de geschiedenis van de collecties hier... En dan merk je dat objecten uh, niet alleen maar hier uh, ja, interessante informatie verschaffen... maar dat ze ook een hele voorgeschiedenis hebben van voordat ze hier in het museum komen. Dus uh, ja, het object waar we nu voor staan bijvoorbeeld... dat is een uh, vroegchristelijke sarcofaag met vijf scènes uit het uh, Nieuwe Testament. En uh, ja, deze sarcofaag die gaat terug tot de Nederlandse verzameling van Peter Paul Rubens... de grote schilder uit, uh, uit Antwerpen. En die had die sarcofaag ergens op de kop getikt? Die verzamelde hem ook al? Die verzamelde ja. ook, verzameld ook al oudheden. En uh, via connecties in Italië heeft hij deze sarcofaag uh, gekocht. Hij heeft hem later ook weer verkocht. Maar als je verder teruggaat in de geschiedenis, dan is er voor Rubens ook nogal een interessant verhaal. Want de sarcofaag stamt uit Rome, uit het bezit van een kardinaal Grimani. En die kardinaal Grimani die was, uh, laten we zeggen, opzichter van het kerkje San, de San Marcello al Corso. De kerk van de heilige Marcellus op het Corso. En als we kijken naar de onderste regel... die daar te zien is op die sarcofaag... daar staat daar... dit is de sarcofaag van Paus Marcellus... De, de bisschop van de stad Rome. Nou, dat is natuurlijk prachtig... dat je die link hebt. Je hebt dan Grimani te pakken. Je hebt de kerk van de heilige Marcellus in Rome te pakken. En je hebt ook een vervalsing te pakken... want die inscriptie is al later op aangebracht. Dus ah. dit is niet de sarcofaag van Marcellus... maar is uh, uh, ja, in de 16e eeuw... Uh, laat ik zeggen, opgeleukt met deze inscriptie... waarbij die de link met Marcellus heeft gekregen. Maar, maar wanneer is die dan wel gemaakt? Uh, die inscriptie is in uh, Italië toegevoegd. Uh, waarschijnlijk toen die geplaatst werd in de kerk van de heilige Marcellus. En uh, die kerk is, in, uh, heb ik net uitgezocht, in de 16e eeuw door brand verwoest. En daarbij is ook de sarcophage aardig beschadigd geraakt. Je ziet daar flinke barsten uh, doorheen lopen. De voorkant is ook aardig uh, verweerd. En kennelijk is hij na de verwoesting in de handel terechtgekomen. En uh, via Rubens dus in weer een andere verzameling... Terechtgekomen, die verzameling van Gerard van Papenbroek. En die staat aan de basis van dit museum. Ja, Gerard van Papenbroek, uh, belangrijke naam... als het gaat over de geschiedenis van dit museum. In 1744 ontvangt de Leidse Universiteit... 150 Griekse en Romeinse sculpturen van hem. Ja, waaronder dus deze sarcofaag. Uh, van Papenbroek had in Leiden gestudeerd en uh, toen hij zijn einde voelde naderen... wilde hij voor zijn collectie een goede bestemming hebben. En heeft, heeft toen zijn collectie uh, handschriften en oudheden heeft hij vermaakt aan de Leidse Universiteit. En daarmee was Leiden een schitterende hoeveelheid handschriftenrijker... maar nog belangrijker, een hele mooie verzameling oudheden. En die aanwezigheid van die oudheden in Leiden die heeft ertoe geleid... dat in uh, 1818 deze plek werd uitgekozen voor het Museum van Oudheden... Dus Van Papenbroek en de stichting van dit museum die hangen heel nauw samen. Laten we eens over uw afdeling lopen. Ja. Uh, ja, het is wat ik al zei bijzonder, want normaal gesproken toch wel dromme mensen hier... die zich uh, ja, voor al die beelden die hier staan, voor de voorwerpen die hier staan... Uh, verdringen om het allemaal goed te kunnen zien. En nu kun je in alle vrijheid hier rondkijken. Heeft u zelf een favoriete plek op uw eigen afdeling? Een favoriete plek, uh, die heeft alles te maken met mijn promotieonderzoek. Dus daar kunnen we nu wel ja? even naartoe lopen... tussen al de andere beelden die we hier tegenkomen. Want mijn promotieonderzoek ging over uh, de archeologische reizen... van een zekere Jean-Emile Humbert. En Humbert was een uh, genieofficier die in dienst van het Rijk... Uh, ja, oudheden heeft aangekocht in Tunesië, maar ook in Italië. En we staan hier voor zijn uh, objecten die hij uh, in 1826 in Italië heeft gekocht... Dat zijn Etruskische askistjes. Met als dekselfiguur de overledene zelf. Die ligt daar heel gezellig aan een Italiaanse maaltijd aan. Met een bordje in zijn hand, een drinkschaaltje. Maar op de voorkant zie je in relief uitgewerkt scènes uit Griekse tragedies. Dus je hebt hier een vermengeling van Griekse mythologie. En uh, ja, Etruskische eetgewoonten en drinkgewoonten. Heel apart, hele aparte zaken. Ze zijn ook nogal eh, primitief van uiterlijk, als je dat zo mag zeggen. De figuurtjes zijn wat gedrongen, hè. ze zijn wat niet mooi geproportioneerd. En dat was voor Reuvens, de eerste directeur van het museum... aanleiding om te zeggen, Humberg, dank voor deze zending... maar ze zijn allemaal vals. Vervalsingen, want twee stijlen in één object... dat kan eigenlijk niet zo voorkomen. Je kunt niet een gedrongen dekselfiguur hebben... in die prachtige Griekse reliefs aan de voorkant. Maar in de Etruskische kunst kon dat wel. Alleen Reuvens had nog nooit een Etruskisch object gezien... Dus het begon al meteen met de kennismaking met een vreemde cultuur, de etruskische cultuur. Hun bern die een heel goed oog had, want ze zijn zo echt als het maar kan. En Leiden werd plotseling een centrum van etruskische studies, dus dat uh, is een heel. Maar waren ze dan bijna afgeschreven door de toenmalige directeur? Ja, ze waren bijna afgeschreven, maar uh, Humbert heeft de zaak hoog opgespeeld en stuurde vanuit Italië allerlei bewijzen dat ze wel echt waren. En uiteindelijk zijn ze er toch uitgekomen. Ze zijn echt, dus uh, ze zijn nog als vrienden gebleven. Ja, ja. Ja. Maar, maar dit zegt ook weer even iets. Dit verhaal zegt ook iets over hoe een verzameling tot stand komt. Want uh, ja, uh, uh, een legerofficier is dus voor andere zaken in uh, Noord-Afrika. Maar wordt er dus ook op uitgestuurd om uh, ondertussen wat mooie kunstobjecten te verzamelen. Ja, hij was uh, oorspronkelijk uh, dus militair ingenieur. En hij heeft voor uh, de machthebbers in Tunesië, de bij van Tunis, heeft hij havens aangelegd. Een forten aangelegd in Tunesië, die kun je nog steeds uh, bezoeken. Maar in zijn vrije tijd raakt hij steeds meer geïnteresseerd door de cultuur van het land Tunesië. Dus hij heeft uh, opgravingen daar ondernomen. Hij is de ontdekker geworden van Carthago. En met al die kennis van zaken kwam hij terug in Nederland in 1820. En Reuvens, toen hij hem ontmoette, zag meteen de enorme potentie van die man. En die heeft hem uitgestuurd opnieuw naar Tunesië. En als we even kijken naar de beelden daar, die enorme keizerbeelden... die zijn stuk voor stuk door deze humber, dus in Tunesië, gekocht. En, maar... en de Tunesische autoriteiten hadden die niet zoiets van dat willen behouden. Het zijn toch, als je het nu ziet, van dit zijn museale stukken. Ja. Uh, grote buustes, uh, hele standbeelden van Romeinse keizers. Je zou zeggen, uh, die wil je toch voor je eigen land behouden. Ja, Reuvens was daar ook uh, zeer van op de hoogte. Hij zei uh, tegen Humbert, voordat hij op reis ging... maak nooit inbreuk op de wetten van het land waar je naartoe gaat... want je reist voor de overheid, voor een rijksmuseum... We kunnen het niet hebben dat er een diplomatieke rel komt... omdat jij allerlei oudheden daar gaat weghalen. Dus de wetten waren dat er betaald moest worden voor oudheden. En dat ging met de, dit soort standbeelden als volgt. Er werd een artiest, een kunstenaar uit Tunis gehaald... die moest taxeren hoeveel het beeld waard zou zijn als het modern zou zijn. Dus die band ging kijken van nou ja, er zit zoveel marmer in. Het is uh, ja, zoveel weken werk om zoiets uit te hakken... dan nog de polijsten, schoon te maken. Als het modern zou zijn, dan zou het zoveel piaster kosten. En dat was de prijs die betaald moest worden. En dan kon je het exporteren. Dus. Ja, maar de historische waarde is daar niet in verrekend. is daar niet in verrekend. Daar had men toen geen oog voor... We zijn natuurlijk wel wetten gekomen op de export van oudheden. Dus tegenwoordig kom je met zulke aanpakken niet meer weg. Maar dat waren de wetten toen. En daar heeft men toen uh, ja, aan ge heeft men zich toen aan gehouden. Ja, laten we een klein beetje verder lopen. Ook uh, naar een afdeling die eigenlijk niet de Uwe is. Maar waar u wel heel veel van weet. De Egyptische afdeling. Want dat is ook natuurlijk ook zo'n verhaal. Uh, veel voorwerpen daar. Ook sarcophagen. Uh, andere uh, grafstukken. Uh, uh, hoe komt een museum als ja, de Uwe aan al die stukken? Ja, dat heeft ook weer te maken met uh, onze Humbert, die ik net noemde. Het is echt een man geweest die een enorme rol heeft gespeeld... in die pioniersjaren van het museum. Reuvens had de opdracht om een nationaal museum te stichten. En hij was zo gelukkig dat hij Humbert als rechterhand had in Italië... die dus voor hem uh, collecties uh, opzocht. En we lopen nu door een zaal heen die eigenlijk gevuld is... met stukken die allemaal door Humbert zijn binnengebracht. Omdat hij in Livorno in 1827... Uh, op de hoogte raakte van een zending uit Alexandrië die daar zou arriveren. Een zending Egyptische oudheden, meer dan 5.000 stukken in totaal. En dat waren niet de geringste, want we staan hier bijvoorbeeld... voor beelden uit de tijd van uh, farao Toetank Amon... die als jong koninkje, hè, als jonge farao, uh, op de troon kwam... en uh, ja, geholpen werd door ministers van aanzien. En een van die ministers was Maya, die zien we hier... Pontificaal op zijn stoel zitten en naast hem zijn vrouw Merit. Wel nu, deze beelden maakten deel uit van die 5000 oudheden uit Alexandrië. Die kwamen aan in de haven van Livorno en Humberg heeft er zijn uiterste best voor gedaan om die stukken voor Nederland aan te kopen. Hij heeft meer dan een jaar onderhandeld met uh, verschillende onderhandelaars. Er is een uh, diplomatieke missie naar Nederland gekomen om Reuvens nog te overtuigen van de waarde van deze stukken. Uh, Willem I heeft zich er ook persoonlijk mee bemoeid. En uiteindelijk, 1828, na een jaar onderhandelen... is het gelukt om die stukken voor Nederland aan te kopen. Ja, maar hoe kwamen die stukken überhaupt op de boot naar Livorno? Uh, dat had te maken met de vorige eigenaar in Egypte. En dat was een zekere Jean d'Anastasie. En dat was een, uh, een diplomaat, uh, tevens handelaar. Hij was consul-generaal van verschillende landen in Alexandrië. En deze lieden, die consuls-generaal... die hadden de gewoonte om ook voor hun land te verzamelen. En uh, zo had je een zekere meneer Drovetti en je had een meneer Salt... en die collecties zijn terechtgekomen in Turijn en in Londen, in Parijs. Maar Nederland had dus niet iemand ter plekke, maar wel Humbert in Livorno. En die heeft dus via een consul-generaal in Egypte... het voor elkaar gekregen dat Leiden plotseling een Egyptische tra tra ja, traditie ging vormen... Een Egyptologische traditie die voortduurt tot de dag van vandaag. Want we behoren tot de top 10 op dit moment van de Egyptologische collecties. Maar dit gebeurde allemaal zo'n 200 jaar geleden. Je zou je toch niet meer kunnen voorstellen dat op deze manier zulke enorme omvangrijke collecties nog worden verhandeld? Nee, die worden echt niet meer verhandeld. Het uh, kunsthandel is er natuurlijk aan, uh, ja, aan veel strengere regels gebonden. Exportregels, uh, regels voor uh, herkomst, provenance zoals we dat noemen. Maar we hebben wel in de vorige eeuw, in de jaren zeventig... een nog veel groter object verworven uit Egypte zelf. En misschien kunnen we daar nu even naartoe lopen. Ja. Uh, want dat was ook weer een, een schenking, volgens mij, van de Egyptische regering. Dat was een schenking van de Egyptische regering. In de jaren zestig uh, kwam het zuiden van Egypte grotendeels onder water te staan... door de aanleg van de grote stuwdammen in de Nijl. En uh, om deze monumenten te redden... Heeft UNESCO een heel groot reddingsproject opgezet? Ja, we gaan door een paar deuren en dan zijn we bij de hoofdingang van het museum. Ja. Weet door een poortje. Ja, en daar staat hij, een enorme tempel. Ja, dat is een enorme tempel. Daar kunnen de beelden die we net hebben gezien wel tien keer in. Het is een enorm object uh, dat in het zuiden van Egypte uh, bij het plaatsje Tafé stond. Het is een tempel voor Isis. Uh, de bekende godin Isis, gebouwd in de tijd van keizer Augustus... toen de Romeinen al uh, heersers waren van Egypte. En uh, deze tempel zou onder water verdwijnen... door de aanleg van de Stuwdam in de Nijl. Uh, UNESCO heeft met veel hulp, ook van Nederland, financiële hulp... Uh, die monumenten weten te redden. Veel monumenten zijn in Egypte zelf verplaatst. Maar de landen die het meest hebben deel bijgedragen aan die reddingsactie... die hebben dus tempels gekregen die anders onder water zouden verdwijnen. En ja. Nederland heeft er dus één gekregen die in de jaren zeventig... steen voor steen is uh, verscheept naar, uh, naar Leiden. Is er nog helemaal origineel intact? Hij is helemaal origineel intact. Hij is een aantal malen verbouwd, al in de oudheid. Je kunt zien dat er dingen zijn bijgebouwd en weggemoffeld. Uh, Het is ook nog een christelijke kerk geweest. Er zit ook een doopvontje in. En een, uh, uh, een christelijke inscriptie is er nog op de muur aangebracht. Je ziet graffiti van reizigers uit de 19e eeuw... die hun naam gewoon op de oh, wand zullen we, hebben. Zullen we dus ja, even, dat is... even inlopen? Ja. Dat, uh, ja, dat, dat voorrecht heb je. Hè? Dat je gewoon... Is het ook nog wel een object waar u nog wel vaak eens even wat dichterbij uh, komt? Ja, het is natuurlijk een prachtig, uh, geheimzinnig object. En uh, een van mijn voorgangers die uh, voelde hier de aanwezigheid van keizer Augustus. Dat, oh ja? heb, dat heb ik niet hoor. Maar... Nee, heeft u dat niet? <laughs> nee, dat heb ik niet. Ik ben wat duchterder. Maar uh, je kunt je voorstellen, je bent even terug in de tijd en je ziet hier zo'n tempel met die prachtige zuilen. En een oude inscriptie, een doopfontje hier om, uh, om de hoek. De graffiti van reizigers die hier in de 19e eeuw zijn geweest, althans die dit monument hebben gezien, een kruisje op de wand uh, gebeeldhouwd. Ja, het is wel een hele bijzondere plek en dat je dat in Leiden hebt. Hè? Ja. In de 19e eeuw zei men toen men die Egyptische collectie had uh, gekocht: van uh, nu is eindelijk de Nijl met de Oude Rijn verenigd. Dus het water van de Nijl was nu met de Oude Rijn verenigd. Nou, dat idee dat heb je hier natuurlijk ook in Leiden. Je stapt hier uh, van het Rapenburg naar binnen en je bent plotseling in Egypte. Ja. Uh, Ruud Halbertsma, u bent conservator van de klassieke wereld... en uh, Romeins Nederland in het uh, Museum voor Oudheden in, uh, in Leiden. Uh, het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Uh, als we nou hier doorheen lopen... we hebben het grote voorrecht om hier het hele museum... nu voor onszelf te hebben. Ja, u zegt, ik ben niet zo van uh, die, die gedachten. Maar kom je dan toch een klein beetje dichter in die geschiedenis? Ja, objecten hebben natuurlijk een uh, bepaalde werking op mensen. Hè? Dat kan een esthetische werking zijn. Het kan zijn dat je... Uh, prettig geraakt bent door de mooie vorm van een Griekse vaas... of door de perfecte uh, proporties van, van een Grieks-Romeins beeld. Maar het kan ook zijn dat je intellectueel getriggerd wordt... door zo'n object, van wat zit er achter dat object? Hoe komt dat hier in Leiden terecht? Uh, waarom hebben de vorige generaties dat verzameld? Uh, kunnen wij iets nieuws toevoegen aan die uh, kennis die we over dat object hebben? En ik ben iets meer van de tweede soort mens. Ik probeer er altijd wat meer van te weten te komen. En uh, daar, daar word ik wel heel vrolijk van. Dus ik hoef keizer Augustus hier niet tegen te komen. Maar, maar, ik ben ook, op... niet, maar ook niet op de Egyptische afdeling... dat u denkt van, uh, nou, daar zit, dan kom ik dichter... bij de ziel van de mummie die erin ligt. Ja, je bent natuurlijk wel heel nauw... Uh in aanraking met die wereld van de oudheid. Hè. En af en toe dan heb je wel iets wat uh, historicus Huizik gaan noemen, iets van de historische sensatie. Je staat plotseling oog in oog met iets... dat 2.000, 3.000 jaar geleden gemaakt is en daar gefunctioneerd heeft... en nu eventjes met jou in contact is... en over 100, 200, 300 jaar hè, nog in contact zal zijn... met weer andere mensen die hier rondlopen. Ja. Uh, een ander uh, topstuk waar ik misschien nog even naartoe zou... ook op uw afdeling is een Romeins masker, een gouden masker. Um... Die staat... Van een Romeinse soldaat. Of staat die nou niet... Staat, nee, die is op, uh, op reis momenteel. Oh, hij is op reis? <laughs> is op reis. Want dat ja. gebeurt ook veel? Ja, er worden veel objecten uitgeleend. En uh, deze is momenteel in een uh, reizende tentoonstelling uh, in Zeeland. Ja. Okay. ja. En wat, is, is er nog een ander object waarvan u zegt, ja, dat moeten we nog even zien? Uh, de gouden helm met de Peel. Dat is toch wel een ja. hele bijzondere. Wat maakt dit museum nou voor u zo bijzonder? We gaan even hier door de poort heen. Nou, het is de enige plek in Nederland waar je de oudheid van het nabije oosten... Egypte, Griekenland en Rome... het Romeinse Rijk in zijn hele uitdijing over grote delen van Europa... Uh, en Nederland kunt zien. Je kunt hier ook uh, kennis maken met Nederland in de prehistorie... Uh, Nederland in de middeleeuwen, Nederland in de Romeinse tijd. Zullen we de lift nemen? Want, ja, dat mag. Uh, klim naar boven. Al die objecten zijn hier samengekomen... Ja, in de loop van die 200 jaar geschiedenis, die we dus nu dit jaar vieren... zijn al die objecten hier samengebracht door de verschillende directeuren, conservatoren... ook door amateurs die hun collectie hebben aangemeld en hebben geschonken aan het museum. Het is een bonte mengeling van, van archeologie van oudheden die hier te zien is. En dat maakt de plek ja, uniek in Nederland... Maar wat betreft de maat is het ook een prettig museum. Want uh, veel mensen die het Louvre kennen of het British Museum of het Metropolitan in, uh, in New York. Die, zijn, die hebben een verademing als ze hier komen. Want hier heb je wel dezelfde soort collecties, maar op een menselijke schaal. Hè. Dat is niet zo gigantisch groot dat het een heel dorp is waar je doorheen moet uh, op zoek naar... Uh, de Oudheden. Nou noemt u net ook het uh, British Museum. Daar is natuurlijk natuurlijk ook grote bekende uh, Griekse objecten. Ja. Uh, en er is ook wel eens discussie over. van ja Moet je die nou in Engeland laten? Of moeten die niet eigenlijk terug naar het land waar ze horen? In Griekenland. Ja, ja dat uh, is een discussie die natuurlijk uh, ja, wereldwijd wordt uh, ge gevoerd. Moeten die stukken nou terug naar Griekenland? Uh, of moeten ze... Kunnen ze hier een rol vervullen? En bij ons is altijd het criterium, kijk, als de objecten met een legitieme herkomst hier zijn gekomen. Hè, als je als het ware de bonnetjes nog hebt die, die, die hier gebruikt zijn bij de aankoop. dan zijn de objecten hier legitiem gekomen destijds. En voor de landen van herkomst. Eh, ik heb een keer een rondleiding gegeven voor de Griekse ambassadeur. en die zei van. Eh, Ieder object uit Griekenland dat ik hier zie... dat is een veel betere ambassadeur voor Griekenland dan ik ooit zal zijn. Dus die vond het prachtig dat die Griekse objecten hier... mensen enthousiast maakten voor het oude Griekenland. Ja. Of voor het moderne Griekenland. Dus uh, ik ben ook altijd wel een beetje trots als ik in, het, uh, ja, in, in Washington rondloop... en daar in de National Gallery uh, prachtige Rembrandts zie hangen. Ik denk niet dat alle Rembrandts nou per se in het Rijksmuseum in Amsterdam moeten... maar dat ze in de Hermitage hangen... Amerika te zien zijn, ja, dat maakt je ook een beetje trots op onze Rembrandt. Hè? En ik denk dat veel landen van herkomst dat ook wel hebben. Maar, maar de nachtwacht, die moet natuurlijk in Nederland blijven. En ja. dan heb je bijvoorbeeld de buste van Nefertiti, ook zo'n heel bekend beeld. Ja. ja, die is er dan in Berlijn. Daarvan ja. zeggen sommigen van... De, dat is toch misschien beter op zijn plek in het land waar het vandaan komt. Ja, er zijn bepaalde objecten waar onduidelijkheid is over de herkomst. Is het wel legaal uh, uitgevoerd? Is er niet gesjoemeld met uh, de uitvoer? En als je daar uh, ja, twijfels over hebt... of uh, het is heel duidelijk dat er illegaal is gehandeld... dan denk ik dat het terug zou moeten. Maar in de tijd dat de handel vrij was... dat er uh, ja, mensen uh, volkomen, uh, hè, met, met de goede bedoelingen daar uh, oudheden hebben verzameld... of gered in die landen... En dan heb ik er geen moeite mee dat ze hier te zien zijn en hier iets vertellen over die oude culturen. Ja, ben... hey, u heeft van alles wat hier staat, in ieder geval nog de bonnetjes, om het even zo te zeggen. <laughs> ik uh, durf te zeggen dat we van 98% de bonnetjes hebben. En uh, voor de rest uh, was het kennelijk niet waard om een bonnetje uit te schrijven. Precies. Ja. En daar staan we voor een ja, prachtige uh, gouden helm. Ja, 1910 waren uh, turfstekers in de peel uh, bij Helena Veen uh, bezig om. Uh, ja, hun dagelijkse portie turf uit de grond te halen... toen ze plotseling op een object stoten. En dat was deze helm. Een uh, zilveren helm, verguld en wel. Maar dus maar heeft een gouden uitstraling. Erbij vonden ze nog wat leren schoenen en muntjes en wat paardentuig. dat uh, nou, was een sensatie, want zo'n gouden helm was nog nooit eerder in Nederland uh, gevonden. En ook nog zo goed intact? Zo goed intact... Uh, de man die hem gevonden heeft, uh, Gebel Smolenaars, heeft hem direct in zijn huis tentoongesteld. Dus voor een, voor een dubbeltje kon je komen kijken naar uh, deze gouden helm. Zijn vrouw heeft hem helemaal opgepoetst... en van binnen ook flink schoongeschropt. had ze nooit mogen doen. Want Waarschijnlijk heeft ze een deel van de binnenhelm uh, weggepoetst. Uh, maar <laughs> dat is een ander verhaal. En uh, toen het Museum van Oudheden lucht kreeg... van deze belangrijke aanwinst of vondst... Uh, uh, is Gebel betaald naar Rato voor deze bijzondere vondst. Hij had meteen geld om een huis te kopen en hij heeft daar nog goed van geleefd... totdat andere vrienden ook op dat geld afkwamen... en toen is het wat minder goed gegaan met gebbel. Maar heeft lange tijd heeft hij goed kunnen leven van de opbrengst van deze helm. Het is een officiershelm uit de tijd van keizer Constantijn... dus een beroemde keizer die ook in deze streken veel heeft gedaan. En deze officier is waarschijnlijk met zijn paard van de Goede Weg afgeraakt... Of er is een schermutseling geweest of er is een gevecht geweest. In elk geval heeft hij een gedeelte van zijn bagage verloren. Want met de helm is ook een voedraal gevonden waar de helm in zat. Er is een tent gevonden waarin al zijn ondergoed en zijn sokken en zijn schoenen waren uh, uh, ingepakt. Uh, dat is allemaal in het water gevallen, in het veen verdwenen en pas in 1910 weer boven water gekomen. En Dat uh, is een fascinerend verhaal. Natuurlijk zijn er ook uh, volksmythen die zeggen dat de ruiter met paard en al in het water is beland en daar is verdronken en dat hij nog steeds spookt uh, rondom de peel en dat hij uh, zo gauw helm terug wil, maar uh, dat spook hebben we hier nog nooit tegengekomen. Nee, maar toch, De verhalen eromheen zijn misschien, misschien minstens zo, ja, zo, zo mooi. Uh, als ik nou ooit zo'n helm vind in mijn achtertuin, hoe zit dat eigenlijk? Mag ik hem dan houden? Of moet ik hem dan, Kan ik hem dan verkopen of heeft dan het, uh, het Rijk of het museum steen, uh, het recht om hem uh, in te lijven? Uh, die wordt gemeld, die, uh, die helm. En, uh, het, uh, er wordt ze dan ook voor betaald. Er wordt een taxatie vastgesteld en uh, de helft gaat naar de eigenaar van de grond... en de helft naar de vinder, dus uh, dan wordt dat uh, gemiddeld. Okay, dus ja, als het in mijn eigen achtertuin zit, dan zit ik goed. Maar wel melden. <laughs> Uh, ja, en daar is uh, een, een, een kaartje waar het masker uh, staat, het ja, gouden masker. Ja, dat staat dus nu in Zeeland, uh, het Zeeuws Museum... Uh, bij een tentoonstelling over de Romeinse kustverdediging. Uh, het is een broemmasker dat in Leiden is gevonden. Dus dat is ook een stukje ja, Leidse geschiedenis uh, dat we hier uh, hebben. Uh, het lijkt van goud, maar het is brons. Maar door de bewaaromstandigheden onder water... is het helemaal nog goudkleurig gebleven. En dat is uh, wel heel mooi. Want als je zo'n masker in Nijmegen vindt, dan krijgt het die tint. Dus dan uh, krijgt het een hele verweerd uit. Helemaal grijs. Helemaal grijs uh, geoxideerd. Maar deze heeft nog uh, de originele bronstint. En dat is ja. wel heel bijzonder. Uh, ik, heb, uh, ik vraag eigenlijk aan iedereen met wie ik hier uh, door het museum loop... om een muziekstuk uit te kiezen. U heeft ook iets uitgezocht. Een klassiek stuk uh, uit uh, begin uh, 20e eeuw. Ja, dat zijn de, de Pini di Roma. De pijnbomen van Rome van Ottorino Respighi. En dat stuk dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk sinds mijn middelbare schooltijd al uh, fascinerend. Uh, toen ik voor het eerst Rome leerde kennen, zag ik op die zeven heuvels die prachtige grote pijnbomen staan. Die is echt het uh, contour van die stad zo mooi bepalen. En uh, toen ik hoorde dat er een muziekstuk was dat Ipini di Roma heette, toen dacht ik van ik moet dat horen. Dus uh, destijds kocht hij dan een LP en uh, die zette hij dan op en toen hoorde ik. Ja, ik was plotseling in Rome beland. Want uh, dat, dat, die muziek die, uh, verplaats je naar de wereld van de Romeinse legioenen. Je hoort ze marcheren over de Via Appia met die pijnbomen in het zicht. Ik vind het een prachtig, uh, ja, theatraal uh, stuk muziek. Echt een soort gedicht op, uh, op muziek. Ja. En, en het past goed bij alle stukken die hier om ons heen staan. Ja hoor, je kunt zo wegmarcheren met je leren schoenen. En, uh, die hier te zien zijn in de vitrine en uh, dan maar richting Rome. Hè? Ruud Halbersma, dank u wel. Graag gedaan. Ipini di Roma van Ottorino Respigi. Aangevraagd door Ruud Halbertsma, de conservator van de klassieke wereld in Romeins Nederland. in het Museum voor Oudheden in Leiden. Uh, ja, bestaat 200 jaar. En deze uitzending loop ik met allerlei mensen van het museum. over verschillende afdelingen. Onder meer met Annemarieke Willemsen. Uh, conservator van de middeleeuwen. en ook samensteller van de jubileumtentoonstelling. die komende week uh, officieel uh, open gaat. En uh, ja, wij mogen alvast een beetje gaan kijken. Ja, ja, ja, ja, we gaan kijken. Wordt druk gebouwd. Uh, ja, er wordt echt getakeld, er worden stukken grote beelden en zo geplaatst. Dus niet echt gebouwd, maar echt grote, zware dingen worden op hun plek gezet nu. Met een hijsportaal en... Uh, wat zijn nogal gewichten? Dit zijn, dit zijn, zijn ja, dit is denk ik drie, vierhonderd kilo, gok ik ongeveer... Wat zien we hier liggen? Dit is een, een grafsteen van een dame. Je ziet haar daar ook staan. En met een aantal dinaressen. En dit is een van de oudste stukken van het museum... uit die collectie Papenbroek... waar het ooit allemaal mee begon in de 18e eeuw. En die worden nu geplaatst voor een uh, prent uit de 18e eeuw... waar die collectie op te zien is. Dus hij komt hier weer op zijn eigen plekje te staan... Ja, die Pavenbroek, daar hebben we het net al over gehoord. Hè. Dat was eigenlijk de man die uh, in uh, 1744 allemaal stukken schonk aan de Leidse Universiteit, En waardoor dus eigenlijk het begin is ontstaan van uh, dit museum. Uh, ja, uh, dit ja. Dit zijn ook van die Wat zijn het Romeinse bussen? Dit is een Romeinse torso van een, een veldheer, dus in een harnas. En je ziet hem daarachter staan. In de 18e eeuw hadden ze dus een kop erop gezet die er niet bij hoort. Maar dit is wel het ding wat echt ook op die print staat. En hoe is het nou om dit soort zaken te verslepen? Want dit is... Ja, honderden, duizenden jaar oud. En, uh, dit, dit, is, uh... dit is ongeveer 2000 jaar oud. En het is heel zwaar. Dus er komen gespecialiseerde bedrijven die dit soort dingen kunnen takelen... en op hun plek zetten en vastzetten. Hè? Want er zit ook een, een klamp zie je naar achter. Zodat het goed op zijn plek blijft. En ja, dan moet je gewoon een beetje dirigeren. En dat doen, uh, ja, dat doen de mannen, zeg maar. Je hebt gezegd, zeg maar je tegen mij. Hè? Dat, wel dat goed, ja zeker. Dat vind ik wel prettig. Ja. Prima. Uh, dat doen we dat. Uh, maar het blijft toch bijzonder dat, je, ja, dat, dat, dat er iets voor je staat... Dat al zoveel eeuwen geleden gemaakt is. Is ja. die fascinatie er nog steeds? Ook bij een conservator? Ja, ja, en zeker omdat dit allemaal stukken zijn die uit de depots komen. Uh, echt ook. Uh, we hebben ook een buitendepot met grote stukken. Dus dit zijn ook dingen die wij zelf niet hebben gezien, of niet zo vaak. En dus ook voor het eerst laten zien aan het publiek. En ik vind hier, heb ik een dubbele sensatie. Eén is dat het zo oud is, hè, 2000 jaar, toen heeft iemand het ook al gezien. Maar ook dat het in 1780 ook al door mensen te zien was. Uh, toen het ook al als oudheid bewonderd werd. Dus er zit eigenlijk die schakel. En dat zie je eigenlijk in de tentoonstelling de hele tijd terug. Een jubileum tentoonstelling van 200 jaar museum. Dat lijkt me geen sinecure om dat samen te stellen. Nee, dat is uh, een typisch geval van Kill Your Darlings. Uh, het is natuurlijk, ik heb het gecoördineerd, maar er zijn zes, zeven conservatoren bij betrokken... die allemaal natuurlijk voor hun eigen... Afdeling ook de mooiste, spannendste stukken erin willen hebben. En um, ja, het is, uiteindelijk heb je natuurlijk overal te veel voor en wordt het echt kiezen dat er ook een soort balans zit in de tentoonstelling tussen. Nou ja, kijk maar boeken, uh, oude documenten, veel fondsen die je nog nooit gezien hebt, uh, afgietsels uh, die ook vaak zelf al heel oud zijn. Dus dat er een mooie balans in zit. En er zitten heel veel verrassende stukken in die je in het museum niet zou verwachten. En dat heb ik echt wel geprobeerd om allerlei dingen eenmalig terug te krijgen naar het museum die hier ooit waren, ooit te zien waren voor het publiek en nu niet meer. Waarom niet? Nou, dat is vaak heeft het te maken met het concept van een museum. Uh, toen dit museum uh, ja, tot stand kwam... was er een soort idee van een universele beschaving. En hadden we hier dus niet alleen dingen uit de Griekse... of, of Romeinse of Egyptische oudheid... maar ook hindoe javaanse beelden van Java. Die zijn net zo oud, maar uit een heel ander type cultuur. Die zien er ook anders uit, ook een andere wereld. Hè? Dat is Ganesha en uh, Vishnu en... Dat soort type... Goden. En dat was hier de, de entreezaal van dit museum in 1838, toen we open gingen voor het publiek, in grote gingen was de entreezaal, dat bestond helemaal uit Indonesische beelden. Dus, dus veel nu, wat je nu in volkenkunde ziet, was toen nog deel van het concept van oudheden. En dat was de, een van de grote blikvangers van dit museum. En we laten een stukje verder ook een, een beidekeur, dus een reisgids zien, uit volgens mij uit mijn hoofd zeg ik 1890. En daar wordt het museum beschreven. En die beginnen met de zaal met Indische beelden. Dat was echt de publiek strekken van dit museum. En dat is nou bijna niet meer voor te stellen. Maar er is op een gegeven moment een scheiding gemaakt... Hè, ja. tussen het Museum voor Volgkunde en het Museum voor Oudheden. Ja, en dat is in 1903. Toen is die collectie helemaal van elkaar gescheiden. Uh, toen werd er eigenlijk voor het eerst een soort concept... Um, op losgelaten van dode en levende culturen. En dan zou je kunnen zeggen, dan zijn uh, ja, die Indonesische dingen levende culturen. Maar ja, je kunt het er ook over hebben, want die, die beelden uit, uh, uit Indonesië zijn vaak ook uit de, nou ja, de 7e, 8e eeuw, hè, de tijd van de Borobudur bijvoorbeeld. En dat is ook niet een rechte lijn met wat daar nu gebeurt. Net zo min als dat in Nederland uh, zo precies een rechte lijn is. Dus ja, je kunt daar ook uh, over discussiëren. Overigens vond de toenmalige directeur Leemans ook dat je dat niet moest doen, dat je niet moest scheiden. En is het pas na zijn... Nadat hij weg was, is het pas tot stand gekomen. Hier uh, lopen we nog langs uh, soms wat lege vitrines. Daar staan nu al twee beeldjes in, Egyptische beeldjes. Ja, hier ligt nog een bloemenkrans die uit van een van de koningsmummies komt. Maar die ligt nog een papiertje overheen, want we hebben het licht nog niet afgesteld. En het is heel gevoelig voor licht. En er komt nog een kist bij waar dit soort beeldjes in zaten. En die moet nog worden gebracht. Dus dat is het niveau. We hebben nu tien dagen voor de opening. We zijn ongeveer een week bezig met inrichten. Dus ik denk dat ongeveer twee derde klaar staat en een aan. Het aantal verdrietjes is ook wel af. Maar deze is inderdaad nog niet af. Ik vraag het aan iedereen met wie ik hier rondloop. Wanneer was nou de eerste keer dat je in het museum liep? Weet je het nog? Dit museum? Ja, dat is best schaamtevol, moet ik zeggen. Want dat is namelijk op de dag dat ik, of een week voordat ik mijn sollicitatiegesprek had. Ik was eigenlijk nog nooit in dit museum geweest. En toen was er opeens, uiteindelijk was er een baan en wilde ik dat proberen. En toen dat is ben ik, eind jaren negentig, hè? Dat is, uh, ja, dus in uh, 1999 ben ik ook voor het eerst in het museum geweest. En dan kom het, ik kom zelf niet uit deze regio, dus ik kom uit uh, Brabant. Dat hoor je denk ik ook nog steeds wel. En dan is dit niet zo'n logisch. Uh, ...uitstapje voor school of uh, dat soort dingen. Dus dan zou je echt uit een milieu moeten moet komen... ...waar je ouders je meeslepen naar een museum in heel Nederland. En dat is niet zo. Ik, kom, ik heb een heel andere achtergrond. Dus ik ben juist heel goed gaan kijken... ...toen ik wist dat ik op sollicitatiegesprek mocht. En uh, ja, nu loop ik er natuurlijk de hele tijd... ...en ben je er ook alweer helemaal aan gewend. Maar de eerste keer um, dat je er bent als je hier al werkt... ...en vooral dat je dingen vast kunt pakken... ...wat heel veel mensen eng vinden, maar ik vind dat ontzettend leuk... Uh, ...dat is wel echt heel bijzonder... En nog steeds, ja, je staat toch wel met dingen in je handen die... die nou ja, voor mij zijn ze dan soms 2000, soms, maar vooral vaak 500 jaar oud. Want ik doe eigenlijk heel veel middeleeuwen. En ja, dat zijn toch dingen die ook mensen 500 jaar geleden gekoesterd hebben... of juist weggegooid. En daardoor kom je wel heel dicht bij die mensen. Dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het heel erg leuk dat er dan straks duizenden mensen naar kunnen komen kijken. Daar word ik ja. wel gelukkig van. Maar het gevoel dat je dichter bij die mensen komt, ja. is, dat, is dat zo? Ja, voor mij is dat wel zo. Maar heeft ook een beetje te maken met mijn eigen interesse en mijn eigen onderzoek. Want ik kijk heel erg naar het dagelijks leven. En ook... Ook heel erg naar persoonlijke bezittingen van mensen. Dus ik heb een onderzoeksproject wat strikt persoonlijk heet, wat echt gaat over accessoires die mensen op hun lichaam dragen. Dus riemen, tassen, gaat ook over speelgoed, gaat ook over handschoenen, wanten. En volgend jaar hebben we bijvoorbeeld een tentehuizing over tuinen. En dat is ook zo'n aspect van je dagelijks leven. Hoe geef je dat vorm? Uh, wil je in je tuin, uh, wil je daar mooie bloemen? Wil je daarin zitten en. Uh... En een beetje kussen met je geliefde. Of wil je daar zinvol groenten verbouwen die je, je kunt opeten. En al die dingen zitten, ja, daar zijn wij nu mee bezig, maar daar waren ze toen ook mee bezig. Ja, maar gepromoveerd ook op kinderspeelgoed ja, he, in de middeleeuwen. 20 jaar geleden. Hoor. Ja, maar dat, altijd dus dat persoonlijke, dat, ja, dat, dat, dat zit er dat wel zit er bij. Dat is best wel lang in. Dat is ook een beetje mijn opleiding, denk ik. Ik heb zelf, uh, ik heb zowel archeologie als kunstgeschiedenis gedaan. En dit verbindt die twee eigenlijk. Dus die objecten, en ook hoe ze zijn afgebeeld, dat je kunt kijken hoe mensen ze gebruikten. En ook, ik heb zelf veel opgegraven in Pompeië en, uh, en Ostia bijvoorbeeld, Romeinse steden... waar je heel erg keek naar nou ja, dagelijkse dingen. Wij hebben veel gekeken bijvoorbeeld naar waterleiding, waterhuishouding, ook wc's trouwens. Dus ja, dan kom je wel vrij dichtbij. Heel dichtbij. Nou, nou, nou uh, uh, loop je natuurlijk ook wel eens alleen rond, uh, uh, langs langs. Kom je dan in de stilte nog dichter bij mensen? Nou nee, ik heb dat zelf niet zo. Ik heb het, uh, het uh, meer met die interactie. Als je hier uh, met, uh, met bezoekers loopt. En uh, zeker, we hebben heel veel heel geïnteresseerde bezoekers. Mensen die er zelf ook heel veel van weten. En als je dan over iets gaat staan praten. Komt het vaak juist nog dichterbij. Dat je dan zegt van kijk, dit is een schoen. Uh, nou ja, hij is daar een beetje doorgesleden. Dus iemand die helde een beetje naar die kant. Of iets dergelijks. Dat, dat je, als je met een paar mensen gewoon staat te kijken. Dan heb je dat vaak sterker, vind ik. Ja. Maar dus maar voor u, uh, mij is die overdracht wel echt heel. Belangrijk. Ruud Halversma, die zei we stonden net in een tempel uh, beneden ja. en en die zei van ja ik, iemand een collega voelt hier Augustus ja da nee dat heb ik niet maar ik ben niet <lacht> dat vind ik ook lichtelijk zweverig um, nee ik heb, uh, ik heb wel dat echt um, letterlijk dat je hè, objecten die iets zeggen over mensen ik heb bijvoorbeeld inderdaad onderzoek gedaan naar handschoenen en dan steek ik keurig met een museumhandschoentje aan kun je, je hand in zo'n oude handschoen steken en dan voel je hoe iemands hand stond of en dat, ja, dan kom je heel dichtbij. Dus, euh, maar ik vind het dus heel erg leuk om dat te ervaren... maar nog leuker eigenlijk om het door te vertellen... Dit zijn, ja, Nu zijn de vitrines open. Ik, ja, zou, het, uh, ja, ja, ja. ik zou het bijna ja. kunnen aanraken. Mag niet, hè? Nee, mag niet. Mag jij niet? Nee, nee. ik wel. Maar, ja? Uh, ja, ja, ik heb geen handschoenen aan nu, dus die ja. doe ik dan eerst even aan. Wat zijn daar regels voor, trouwens? dan? Natuurlijk, natuurlijk. Het zijn, uh, men, je moet uh, een opleiding hebben gehad om met objecten om te gaan. En wij conservatoren hebben zowel inhoud als hanteren gedaan. Maar we hebben hier natuurlijk mensen die, uh, hè, van de afdeling collectiebeheer... en restauratoren, die ook deze dingen bijvoorbeeld netjes vastzetten... dat ze niet wiebelen en zo in de vitrine. En dat is weer een, ander, uh, een andere opleiding. Uh, veel objecten dus die normaal gesproken niet te zien zijn in dit museum. Bijna alles. Bijna alles? Bijna alles ja. Dus je, zet, je, je de, de jubileum tentoonstelling is niet een tentoonstelling van highlights. Nee, er zijn wel highlights, in, uh, die staan natuurlijk vaak in de vaste opstellingen. En daar hebben we een rode draad, een route doorgemaakt. Zodat je toch uh, bij die objecten kom je in de vaste opstelling. Bij uh, onze iconen, de fibula van doorstad, beeld van Maya Merit, de Peelhelm. Kom je wel een tekstje tegen wat je iets juist extra historisch vertelt over dat object. En de rol van dat voorwerp in de geschiedenis van Thermo. Maar we hebben ervoor gekozen om die niet... Uit de opstelling te, maken, te halen en hier neer te zetten, want dan zou je een soort ja, een soort topstukken te zijn krijgen en in de vaste opstelling zou je allemaal gaten krijgen en dan vertel je eigenlijk nergens iets nieuws. En nu hebben we zoiets: beide stukken staan op hun plek, maar daar krijg je een extra verhaal bij met een historische achtergrond, een anekdote, dat soort dingen. En hier krijg je allemaal extra voorwerpen te zien die je normaal niet ziet. Ja. Hier wordt ook het een en ander ingericht. Ja, hier wordt ook nog gewerkt, dat klopt. Uh, ze zijn hier nog steeds uh, bezig met... Uh, dit zijn allemaal aanwinsten uit de periode in de jaren uh, ja, tussen, de, tussen de oorlogen, zeg maar. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Waarin wij eigenlijk inderdaad, soort, de tekst zegt het ook, soort trendvolgers zijn. Dus er komen grote opgravingen, bijvoorbeeld op Creta. En dan gaan wij proberen om objecten te vinden. Want die culturen worden dan heel belangrijk gevonden. gevonden. Er worden eigenlijk allemaal nieuwe... Ja, cultuur of subcultuur ontdekt in dat verleden. En dan wordt het voor een museum belangrijk om dat ook te kunnen laten zien. Dus dan, ja, je ziet onze aankoop, onze aanwinst in die tijd... volgen heel erg de ontwikkeling in de wetenschap. Ja. Um, een bloeiperiode eigenlijk, hè, tussen de twee wereldoorlogen in. Ja, voor, Van het... voor twee dingen, voor, uh, voor uh, aankoop ook voor Nederlandse archeologie. We hebben ontzettend veel gegraven ook tussen de wereldoorlogen. Daar gaat Luc denk ik nog wel iets over zeggen. Ja. Maar uh, dat is echt een, een hoogtij voor, uh, voor archeologie, ja. Zo meteen lopen we nog even verder over de tentoonstelling, de jubileum tentoonstelling van het Rijksmuseum voor Oudheden, Anne-Marieke Willemsen. En dan gaan we het ook hebben over de rol van het museum in de Tweede Wereldoorlog.